Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De gevluchte Syrische president Assad is in Moskou... ...meldde Russische staatsmedia op basis van een bron in het Kremlin. Volgens dezelfde bron zou Rusland asiel verlenen aan Assad en zijn familie. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wilde eerder niet zeggen waar Assad was. Afgelopen nacht veroverden de rebellen van HTS de hoofdstad Damaskus... ...en daarop zou Assad zijn gevlucht met een vliegtuig. De leider van de Syrische rebellengroepen, Abu Mohammed al-Jolani, heeft ondertussen een toespraak gehouden in de grote moskee van Damaskus. Hij zei dat Assad van Syrië een plaats van Iraanse hebzucht heeft gemaakt. Volgens al-Jolani verspreidde Assad sectarisme en corruptie. De politie in Den Haag kan nog niet meer informatie geven over hoeveel mensen er nog worden vermist na de explosie gisteren in een appartementencomplex in Mariahoeven. Op een persconferentie zei de politiechef van de eenheid Den Haag dat er nog steeds wordt gezocht naar mogelijke slachtoffers onder het puin. De politie doet nog onderzoek naar de auto die vlak na de explosie hard zou zijn weggereden. De hoofdofficier van het OM zijn nog niets te kunnen zeggen over de aanwijzingen dat de explosie het gevolg was van een misdrijf. Vijf mensen kwamen om in het complex in Den Haag. Vier mensen liggen nog in het ziekenhuis. In de Eredivisie is FC Utrecht naar de tweede plaats geklommen voor Ajax. Uit tegen Almere City FC wonnen de Utrechters met 3-1. Ajax verloor eerder op de dag uit bij AZ met 2-1. Pas in de slotfase kwamen de Amsterdammers een beetje op gang. Verder eindigde FC Groningen tegen Pek in 0-0. En Heerenveen wist voor het eerst dit seizoen in een uitduwel punten te pakken. De club versloeg Willem II met 2-1. Het weer is overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 6 graden. Ook morgen veel bewolking en dan wordt het rond de 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A10 Noord bij Amsterdam. Tussen afrit Watergraasmeerde en Zeeburg is een ongeluk gebeurd. De afrit en twee rijstokers zijn daar dicht. Er staat twee kilometer file met vijf minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu De Watertoren. Crazy head.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 try to find my A promise of a lifetime of love. Comfort, op 106.9 FM.